Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een rally in België zijn twee toeschouwers om het leven gekomen, melden Belgische media. Bij de rally in Wallonië zou een coureur met zijn auto over een muurtje zijn geslagen waarachter toeschouwers stonden. Naast de doden zijn er elf gewonden. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn volgens de VRT niet in levensgevaar. Het evenement werd na het ongeluk meteen stilgelegd.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 In de Eredivisie heeft PSV met 1-2 gewonnen van Ajax. PSV speelde in de arena lang moeiteloos langs Ajax. Na de rust stond het nog 0-2 voor de Eindhovenaren. In de laatste minuten vocht Ajax zich terug en werd het 1-2. Door deze overwinning lossen de Eindhovenaren Ajax af als koploper in de Eredivisie. Verder vandaag leed AZ een nederlaag in Waalwijk. Het werd 3-1 tegen RKC. En Feyenoord won met 2-0 van FC Volendam. In de gewaard heeft FC Utrecht met 2-1 gewonnen van FC Groningen. Het weer, regen, trekt vanavond naar het noordoosten weg. Morgen is het bewolkt en trekt de regen van zuid naar noord. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengoorn van de ANWB.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 autobedrijf Zandvoort. Ook grobend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM ZFM Met nu jouw keuze ZFM Typisch Lammens met Ger Lammens Je hebt je zo. Dat is nog gouden Ouwe, Gouden Douwe. Ja. Welkom mensen in de 62e editie van Lammens Zondag. Of nee, typisch Lammens heet het tegenwoordig. Ik moet er nog even aan werken Benno, hey, je bent er weer. Hallo. Pepper ligt aan mijn voeten. Hij is rustig, zij is rustig. Het is een weeshondje uit Roemenië. We zitten aan de koffie. Sterke koffie is het, maar wel lekker. En we uh, luisterden naar Bonje Zwart. Haar ontdekken Peter Koele en doopte haar om tot Bonnie Saint claire En een heel lief liedje over een kruidenier of groenteboer. En die hebben het nu allemaal zo moeilijk met die energieprijzen. Dus ik draai het eigenlijk voor alle middenstanders. We gaan naar Abba. En wel een nummer dat afkomstig is van hun compilatiealbum: The Singles, The First. Ten years. En van dit album werd The Day Before You Came... uitgegeven als eerste single. En we zien Agnetha Veldskog in een trein in een clip... flirtend en beeld en beeld schoon. The Day Before You Came... Left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town, having gotten through the editorial Solonummer van die schat van een vrouw. Agneta Veldskog. die ik goed heb leren kennen. tijdens de show van Eddie Becker. en die Ready Go. na tijd zijn we gaan eten. dat was een heel bijzonder gebeuren. Ja, mensen, welkom bij uh, Typisch Lammens, uh, de zoveelste editie. En we gaan naar Banana Rama, een Britse meidenband. Die is in 1980 gevormd door Karen Woodward, Sarah Dellen en Sheopen Fabi. De naam Banana Rama is natuurlijk een rare naam. Die is ontstaan uit titel van Roxy Music nummer Pia Marama. Ja. En uh, het is natuurlijk heel gek dat ze een uh, nummer 1 hit van Shocking Blue, Venus, opnieuw leven inbliezen en iedereen dacht dat hoort toch helemaal niks. Dat was een grote hit van, van Shocking Blue, dat blijf je af. Ja. Maar het werd toch een grote hit met Bananarama. Herinnert ja, u zich deze dag. En ik heb hier yoghurt met inderdaad banaan erin. Banana rama. Lekker banaantje. Ja, ja, ja. <laughs> Mensen, toen André Haases net doorgebroken was... Uh, toen... Uh... Toen maakte hij een nostalgisch plaatje waarin hij beschrijft op een terrasje in de zon te zitten... en terugkijkt op het begin van zijn carrière over zijn vriendschap met Nico Haak... die zo vroeg overleden is André van Duin... en hoe hij als fan op de foto ging met Kojak. Dat was Telly Savalas, aardige man heb ik ook gekend. En ik ken André nog goed uit die tijd. Hij kwam ook wel bij mij thuis en dan dronk hij heel veel pils... En nu is zijn zoon doorlopend in het nieuws wegen schandalen en drugsgebruik... zoals te zien is in die documentaire die zo enorm gepoest werd. De erfenis van zijn vader. Hè? We gaan naar André Raassens en terug in de tijd. Maar ik zag toen zoveel momenten, toen was ik echt niet meer alleen. Manken Eves, Dili Alberti, Johnny Jordaan. Ik stond opeens naast Foxy Fox Rock, daar werd mijn vriendje Nico Haard. En in de gang zag ik een paard staan, het was een paard. Vergeet ik niet Er is ook niks, joh. Ja, lieve mensen, zegt de naam Anne-Marie David u wat... Ja, nou dat is een vrouw die in Casablanca geboren werd, een Franse zangeres. En ze vertegenwoordigde als een van de weinige verschillende landen op het Eurovisie Songfestival. En dit met groot succes. In 1973 won Anne-Marie David het Songfestival namens Luxemburg. En in 1979, dacht ik, werd ze derde namens Frankrijk. Tute reconnaître. De l'enfance, dans l'élève que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la. Nee, nummer 1 namens Luxemburg. Ja. Mensen, we gaan naar een wereldhit. En... Uh... Dat was Stars on 45, u weet het wel, een Beatle of Abba compilatie van onbekende zangers. Het waren achtergrondzangers en die kregen een schijntje voor een middagje inzingen. Die kregen geen royalties en uh, dat is een ramp, want anders waren ze schatrijk geworden. Want het werd een wereldhit en de platenbasis was het vaak het uh, geval is die... Uh, die wonder dan, ik weet nog dat ik op vakantie was in Griekenland met mijn zus. En dat we uitbundig in de discotheek op dit nummer dansten. Starzone 45. Herinnert u zich deze dag? They're bekend van I Just Call to Say I Love You die heb ik ook wel eens gedraaid. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht en won 25 Grammy Awards. Dat is nogal wat. En werd in 1989 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. We gaan naar Connie Hall stellen. Die kent u niet, maar dat is uh, Connie van den Bos. En dat is heel gek. Ze trouwde met een meneer van den Bos. En daardoor heette ze Connie van den Bos. En toen ze ging scheiden en met de muzikus Scherf Faber omging. Toen bleef ze die naam houden, want ze was natuurlijk bekend geworden als Connie van den Bos. En toen heeft ze die naam aan elkaar gedaan. Dus van den bos aan elkaar. Ze koppelde die naam. Ze maakte eerst van die boze plaatjes. Van het is genoeg. Gewoon spelletjes met vuur. En het paleis met gouden muren. Om daarna een nieuw image uh, te kweken. Met de nostalgische liedjes van de pen van Gerrit en Bram, Zoals mijn Roosje, mijn Roosje, Sjaak van de hoek. En het weemoedige. Drie zomers lang was jij mijn liefste. Typisch, Lammans. Oh ja.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 het mooiste feest kan nooit lang duren. Ik heb geen spijt, verdriet of berouw. Gezellig nummertje van Conny van den Bos. Ik heb geen spijt, verdriet of berouw. Drie zomers lang. Was jij mijn liefste? Ja, niet eens zo heel lang. In drie zomers. Ja. Jij bent al. Ja. Nee, dat is niet een lange relatie. Hoe gaat het ondertussen met Rob de Nijs? Na zijn afscheidsconcert trok de zanger zich terug in de anonimiteit. Maar één ding is duidelijk. Met die akelige ziekte die niet te genezen is... en waarbij de hersenen de spierbewegingen steeds minder goed sturen... gaat Rob er bepaald niet op vooruit. En zijn echtgenote Henriette Koetschrijver... die zegt, we moesten echt even rusten en bijtanken na het afscheidsconcert en we hebben een pauze ingelast, maar we hebben ook plannetjes gemaakt. In het najaar zoeken we waarschijnlijk de zon nog wel even op. Het leven is namelijk met parkinson, zegt ze, voor ons toch nog de moeite waard. Jan Klaassen, de trompetter.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 Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de helder tot de bril. Hij had geen geld en hij was geen held. En hij hield niet van het krijgsgeweld. Maar was hij maar in hart en ziel. Jan Klaassen zei: Vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar.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 in betere tijden. We gaan naar Sandra en Goodrich. Maar die heette, als shownaam had ze Sandy Shaw. En die deed ook mee aan het Songfestival. En daar werd ze nogal bekend omdat ze op blote voetjes optrad. En het leuke is, ik heb het eerder verteld in een van de uitzendingen... dat ze later een eigen schoenenmerk is begonnen. Sandy Shaw, een van de populairste Britse popzangeressen uit de jaren zestig. En het mooie Monsieur Dupont. Goud van Ger. For the day And there I got to know A certain Romeo With those so gentle Continental ways Monsieur Dupont Monsieur Dupont You made me see so tender To me And I began to see That I could fall in love with you I seemed to realize The kind of paradise Your continental kiss Could lead me to Monsieur Dupont Met zo'n klepje. Dat waren dure dingen. Benno. Ja mensen, dat waren dure dingen. We gaan naar Elton John. Die verkocht meer dan 300 miljoen opnamen. Moet je eens even nagaan. En er is daarmee het best verkopende artiesten aller tijden. Van de heruitgaven, bijvoorbeeld uit 1997, van de single Candle in the Wind. Origineel dus uit 1973. Dat was naar aanleiding van het overlijden van de Britse prinses Diana. werden meer dan 33 miljoen verkocht van die singles. We gaan naar een heel mooi, niet zo bekend nummer van hem. Maar ik vind het prachtig. Skyline Pigeon. Skyline Pigeon, Elton John. We gaan naar Nancy Bruinoog uit België. De artiestennaam is Nancy Brooid, een zangeres die voornamelijk bekend werd... door de vele covers die ze maakte. We gaan nu luisteren naar Maybe I Know. Dat is een nummer dat origineel komt uit een ja, fossiel tijdperk, zou je zeggen... van zangeres Leslie Gore. Maybe I Know. Maybe I Know That he's been met Charles Asnafour. was een grote romancier. Hij trouwde drie keer in 1946 met Micheline... in 1956 met Evelien... en in 1967 met de meer dan twintig jaar jongere Zweedse Oela Torsel. Uit zijn huwelijk zijn vier kinderen geboren. Seda... Katja, Misia en Nicolas. En daarnaast had hij een uh, buitenechtelijke zoon, Patrick. En dat was nogal triest. Die overleed op 25-jarige leeftijd aan overmatig drugsgebruik. Charles Narvoer is zelf al overleden op 1 oktober 2018. Op 94-jarige leeftijd. We gaan naar dat prachtige, die old-fashioned way. Goud van Ger. Yeah. the floor, that gay, old fashioned way, that makes me love you more, come closer, forget of all the others, it's nice to be like this, cheek to cheek, in the old fashioned way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 on the floor Platenkoffertje, dat had je dan vroeger zo'n plastic. Platenkoffertje met zo'n clipje, dat had mijn zus. En er zat in het eerste plaatje wat ze kocht was van Adamo, oftewel Salvatore Adamo. En uh, Dat is een Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst. En zingt alleen door zichzelf geschreven chansons, voornamelijk in het Frans. Maar vergis je niet, hij zong ook Italiaans, Nederlands, Engels, Turks, Spaans, Japans en Duits. In 1964 was hij niet voor niets de bestverkopende artiest ter wereld op de Beatles na. In zijn carrière verkocht hij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles En hij is daarmee de bestverkopende Belgische artiest aller tijden. Salvador Adamo en Laat de sneeuw maar vallen. Tombe la neige. Oh, lekker chillen met Ger. Tombe la neige Tu ne viendra pas ce soir Tombe la neige Et mon coeur s'habille noir